Katrien Straatman met het NOS Journaal. Duitsland rekent op fors meer vluchtelingen dan tot nu toe werd aangenomen. Eerder werd er uitgegaan van 450.000 vluchtelingen... maar dat worden er mogelijk 750.000, zo melden Duitse media. Bondskanselier Merkel zei zondag al dat de vluchtelingen voor de EU... een groter probleem kunnen worden dan de Griekse crisis.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 In Bangladesh zijn drie moslim-extremisten opgepakt voor de moord op twee bloggers eerder dit jaar. De hoofdverdachte is een man van 58 met de Britse nationaliteit. Hij zou de moorden hebben gepland. De bloggers werden in februari en mei met kapmessen afgeslacht, waarschijnlijk omdat ze kritiek hadden op moslim-extremisten en schreven over taboes zoals homoseksualiteit. De drie verdachten zouden lid zijn van een verboden moslimorganisatie. De vergunningen van het Chinese bedrijf, waarvan de opslag vorige week explodeerde in Tianjin, waren lange tijd niet in orde. Tot twee maanden voor de ramp had het bedrijf geen vergunning voor gevaarlijke chemicaliën, meldt het Chinese staatspersbureau. Bij de ramp kwamen zeker 114 mensen om het leven, 57 mensen worden nog vermist. Vooral brandweermannen. De explosies verwoesten een groot industriegebied en veel huizen.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 Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 2 kilometer. A9 amstelveen maar in beide richtingen. Voor de brug over het zijkanaal C, 4 kilometer. En op de A13 Den Haag richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein, 4 kilometer. Komt er een kapotte vrachtwagen, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 van Arne Muiden. I'm the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 Je nooit bedriegen.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 A mm -hmm.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 Joop Douders nu met Zwiebertje. Daar komt Zwiebert.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 niet graag kwijt, maar één man die bedreigt me, dus bros nog zo gezegd. No.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 onze getuigen Ik vond het leven zo goed Ik zal het nooit Droeg rozen, een vogel zong in de boom, die dacht dat iedereen blij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 Eerst wat eten, dan een zie je misschien. Wat we daarna doen, de we de dan dan ze zien. Zeg, voel jij er iets voor? Ja, ik voel, voel er iets voor. Van de avond met jou dan dan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 met Als het om de liefde gaat. En winnaar dat jaar was de inzending van Luxemburg. Dat was uh, Vicky Leandros met uh, Apertois. En in 1975 verbraken Holte de en vormde Rosie Pereira een nieuw duo, Rosie en Andres. En Sandra Remer ging verder als solo en tv-presentator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 Toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boer. Ons huis in. Dit is zo eenzaam op de boer.